Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dik te hard met het NOS Journaal. In Spanje is het behalen van de WK-finale uitbundig gevierd. In heel het land gingen de mensen de straat op en werd vuurwerk afgestoken. De Spanjaarden versloegen gisteravond Duitsland met 1-0... door een kopbal van verdediger Puyol in de 73ste minuut. Daardoor staan ze zondagavond in Johannesburg in de finale tegen Nederland. In Madrid zagen 40.000 mensen de wedstrijd op een groot tv-scherm... Toen het laatste fluitsignaal klonk, vielen ze elkaar in de armen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Spanje in de finale van het WK staat. Een recordaantal van 12,3 miljoen Nederlanders... heeft dinsdag de WK-wedstrijd Nederland-Uruguay bekeken. Hiermee is de halve finale van het WK-voetbal 2010... het meest bekeken televisieprogramma aller tijden. Er keken bijna 600.000 mensen meer dan tijdens nederland brazilië in de halve finale van het WK van 1998. Die wedstrijd heeft twaalf jaar lang als meest bekeken tv-programma in de boeken gestaan. In Suriname lijkt het presidentschap voor Desi Boutersen toch weer binnen bereik gekomen. Ronnie Brunswijk heeft alsnog een samenwerkingsovereenkomst met hem getekend. Ze hebben samen 30 van de 51 zetels in het Surinaamse parlement. Bouters heeft 34 zetels nodig om president te worden. Als hij die niet krijgt moet de Verenigde Volksvergadering de president kiezen. En daar is een gewone meerderheid van de ruim 900 stemmen genoeg. En Bouters en Brunswijk hebben die meerderheid. Bij aanslagen op Sjaïdische pelgrims in Baghdad zijn tijdens een religieus festival tientallen doden gevallen. Minstens dertig mensen kwamen om toen een terrorist zich opblies in een menigte die naar een heiligdom liep. De aanslagen van gisteren werden gepleegd ondanks extreme veiligheidsmaatregelen. Zo waren langs de routes van de pelgrims 200.000 agenten en militairen ingezet. Het weer nog vrij zonnig. blijft de hele dag droog. voor 22 graden aan zee tot een graad of 30 in het oosten. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 I'm not the Stress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to be the boss. You see the way these people stare, watching how I fling my.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 and Are you ready to go?